1 Uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Nelson Mandela is weer thuis, ook al is hij niet aan de beterende hand. Kritiek op Kamerfractie maakt PvdA-leider Samsom alleen maar sterker, zegt vicepremier Ascher. En Syrië ziet voorlopig uitblijven militair ingrijpen als overwinning. Het weer bewolkt maar droog en het zuiden schijnt de zon regelmatig. Het is 19 graden vandaag. Morgen en de rest van de week is er meer ruimte voor de zon. De Temperatuur gaat ook weer wat omhoog. Woensdag en donderdag kan het zelfs 28 graden worden. Na drie maanden is Nelson Mandela weer thuis. De 95-jarige oud-president van Zuid-Afrika lag in een ziekenhuis in Pretoria... vanwege een chronische longinfectie. Vandaag is hij weer naar zijn huis in Johannesburg gebracht. Maar zijn toestand is nog steeds hetzelfde, zegt correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Zijn huis is aangepast. Mandela heeft nu als het ware een ziekenhuis in zijn huis hier in Johannesburg. En hij heeft ook hetzelfde medische team dat voor hem zorgt. Um, die artsen staan nu klaar hier. En ze zeggen ook van ja, als het natuurlijk nodig is, dan wordt Mandela meteen weer opgenomen. Gisteren waren er ook al geluiden dat hij naar huis mocht, maar er was nog geen officiële verklaring. Zuid-Afrikanen reageren positief en vinden het een opluchting dat hij naar huis mag. It's good news that he has recovered. It's everyone's prayers in South Africa that he has to recover. And after such a long time that he has been in hospital, it's great news and a relief that he's going home. Maar volgens correspondent Elias van Gelder houden veel Zuid-Afrikanen er ook rekening mee dat het allemaal niet zo positief is. We prijzen Mandela toch wel dat hij een sterke man is, eh, 95 jaar. Doktoren hebben ook al eerder gezegd uh, ja, dat Mandela een enorme veerkracht heeft. De Afrikanen vragen zich ook wel af of hij niet naar huis is gekomen om te sterven. Uh, de meesten zeggen wel, als dat zo is, dan is het goed zo, want hij heeft zoveel voor het uh, land betekend. Ja, hij is nu natuurlijk al, al maanden ziek. Ze hopen nog steeds op een herstel, maar als dat niet zo is, ja, dan zullen ze zich daar ook op mee neerleggen. De Britse tv-presentator en journalist David Frost is overleden, volgens de BBC stierf hij aan een hartaanval. Hij was een van de bekendste tv persoonlijkheden in Groot-Brittannië, vooral vanwege zijn scherpe interviews waarin hij altijd beschaafd bleef. Zijn beroemdste interview was in 1977, toen hij een lang gesprek had met de Amerikaanse oud-president Nixon. Why didn't you stop it? Because at that point, I had nothing. Hij voelde Nixon twaalf dagen lang aan de tand over het Watergate-schandaal... dat de president uiteindelijk de kop kostte. David Frost presenteerde tussen 1993 en 2005... iedere zondagochtend een veel bekeken discussieprogramma. En hij was verder de enige Britse journalist... die alle Britse premiers sinds 1964 heeft geïnterviewd. David Frost was 74 jaar. Dan gaan we daar uh, nieuws over de Partij van de Arbeid. Veel nieuws de afgelopen dagen. Twee Kamerleden die, uh, zijn opgestapt. Discussie over het leiderschap van Diederik Samsom. En vandaag de slechtste peilingen ooit door Maurice de Hond gemeten. Twaalf zetels zou de PvdA krijgen als er nu verkiezingen zouden zijn. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Ja Marcel, hoe vervelend is het nou voor de partij van Samson? Vooral het optelsommetje is nogal vervelend. Want alle aparte elementen, die zou je als PvdA nog kunnen relativeren. Relativeren die, die peilingen, ja, het is al wel zo dat uh, de PvdA... en trouwens ook de VVD al een hele tijd daar er erg slecht voor staan. Dat is ook weer niet zo verwonderlijk, want zo gaat het vaak. Partijen die regeren in tijden van economische crisis... zijn tijdens bezuinigingen niet zo heel populair. En het opstappen van fractieleden, dat andere element... Ja, dat is heel jammer. Daar moeten we in de toekomst meer aandacht aan besteden. Aan het trainen van uh, fractieleden. Maar goed, zo is het nu eenmaal, zou je kunnen zeggen. Maar als je dat dan allemaal naast elkaar legt... dan ontstaat er niet zo'n heel fraai beeld. Een beeld van gedoe, van onrust. En dat is natuurlijk voor geen enkele partij leuk die dat overkomt. Zeker niet uh, als er uh, in het voorjaar twee verkiezingen zijn... die voor de gemeenteraad en die voor het Europese parlement. Ja, je zegt het al, gedoe, onrust. Als zoiets gebeurt, dan zie je ook meteen alle voorlieden van de partij... voor de camera en voor de microfoon reageren. Wat proberen ze daar nou mee te bereiken? Als je luistert naar wat ze zeggen, willen ze rust en vertrouwen uitstralen. Partijleider Samsom relativeert de onrust in de fractie. Ze hebben daar de afgelopen dagen in Sneek, waar ze bij elkaar waren... voor geplande fractiedagen, veel over gesproken hoe het uh, nu gaat in de fractie. En zo hoor je dan, ze zijn er als een team uitgekomen. Dus de neuzen zijn dan weer dezelfde kant op. Rust uitstralen dus. En, en benadrukken dat je, dat je lessen leert. Voorzitter Spekman zei gisteren in Nieuwsuur... dat Kamerleden in de toekomst beter getraind moeten worden... Uh, dat is een element dat nu aan de orde is. Maar dat vertrouwen terugwinnen, dat is ook weer zo'n punt. Ik sprak er net al over. Sprekman zei gisteren dat hij vertrouwen in Samsung heeft. En vicepremier Asje sloot zich daar net in Buitenhof bij aan. Een leider krijgt soms heel veel lof, vaak een beetje overdreven. En soms heel veel kritiek, soms ook wat overdreven. Een goede leider wordt daar sterker van. En zo zal het met Diederik Samsung ook gaan. Omdat een goede leider, en hij is iemand die kiest voor lastige routes, voor een eerlijk verhaal. Hij doet geen valse beloftes aan de kiezers. Hij denkt aan de lange termijn. Een van de verwijten die hem nu wordt gemaakt... is dat hij zich zo uh, verdiept in de inhoud van vraagstukken. En dat betekent dat je dit soort dingen overwint. En, uh, hij heeft denk ik, giechelig gekeken naar de overdreven lof... die er een jaar geleden voor hem bestond. En nu moet hij ook relativeren dat er een, een periode van tegenwind is. En ik weet zeker dat hij daar heel sterk uitkomt. Lodewijk Asje, die in Buitenhof ook reageerde op de slechte peilingen. Hij zei dat hij er niet zit om een populariteitsprijs te winnen... maar om problemen op te lossen. Ja, en mocht dat lukken, of mocht de kiezer dat in ieder geval zo gaan zien... dan hoopt Asje natuurlijk op de gunst van de kiezer. Marcel Bril in Den Haag, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. De Nederlandse bergbeklimmer is in Zwitserland verongelukt op de Matterhorn. Volgens de ANWB gaat het om een man van ongeveer 30 die in Duitsland woonde. De Zwitserse media melden dat de man verongelukte tijdens het abseilen van de Zwitserse Alp. Er zou een stuk rots zijn afgebroken waaraan hij de bouten van zijn veiligheidskoord had vastgemaakt. Hij stortte 200 meter naar beneden. In Damascus is opgetogen gereageerd op het besluit van president Obama om niet meteen te beginnen met een aanval op Syrië, maar eerst het congres om toestemming te vragen. Volgens de staatskrant van Syrië is dit het begin van een historische Amerikaanse terugtrekking. Voor Syrische vluchtelingen is het een teleurstelling, zegt verslaggever Jan Eikelboom. Ik sta bij een familie waarvan drie leden omgekomen zijn bij de gifgasaanval van anderhalve weken geleden. Die kunnen niet tegen de Amerikanen aarzelen. Ze zeggen, er moet gewoon worden opgetreden. Hoe lang kan dit nog duren? Aan de andere kant bevestigt veel vluchtelingen toch ook wel in het beeld dat ze al hebben van het westen... namelijk dat het ons helemaal niets kan schelen en dat ze aan hun lot worden overgelaten. Toch houden de vluchtelingen hoop dat een aanval op het regime van Assad snel komt. De hoop is nog niet helemaal vervlogen. Uh, men houdt de hoop erin, zou je kunnen zeggen. Uh, men wacht nog af, maar uh, ja, het vertrouwen in, een, in, een, in, in ingrijpen heeft toch een flinke beuk opgelopen. Bij de Japanse kerncentrale in Fukushima zijn zeer hoge stralingswaarden gemeten... bij een tank met radioactief water. Volgens Japanse experts is de radioactiviteit zo hoog... dat je binnen vier uur doodgaat als je eraan wordt blootgesteld. De hogere waarden kwamen licht doordat een apparaat werd gebruikt... dat in staat is veel grotere hoeveelheden radioactiviteit te meten. De kerncentrale in Fukushima ligt aan zee... en werd in 2011 getroffen door een verwoestende aardbeving en tsunami. Daardoor ontstond een kernramp. De regering heeft vorige week de leiding overgenomen omdat het energiebedrijf er maar niet in slaagt de radioactieve lekkage onder controle te krijgen. In China is weer een corruptieonderzoek begonnen tegen een hoge functionaris. Het gaat om de voorzitter van de commissie die toezicht houdt op de Chinese staatsbedrijven. En die zijn er nogal wat. Hij wordt verdacht van ernstige overtredingen van de regels. China lijkt steeds meer werk te maken van fraude en corruptie. Vrijdag werd bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar een voormalig lid van het uitvoerend orgaan van het politbureau. Hij zou miljoenen hebben vergaard met olie- en vastgoeddeals. En een week eerder eindigde het proces tegen ex-top-politicus Bo Xilai... Die stond terecht voor machtsmisbruik en omkoping. Welke straf hij krijgt, is nog niet bekend. Rotterdamse politie is gisteravond massaal uitgerukt... om een man met een machinepistool uit te schakelen. Toen de agenten bijgestaan door een helikopter op het adres aankwamen... waar de verdachte was gezien, bleek het te gaan om jongetjes... die een nepwapen bij zich hadden en ermee speelden. De drie van 13 en 14 jaar zijn meegenomen naar het bureau. En in de woning werd een balletjespistool gevonden. Die zijn in Nederland trouwens wel verboden. Omdat ze vaak niet van echte wapens te onderscheiden zijn... gaat er volgens de politie namelijk eenzelfde dreiging van uit. Sport. In de Eredivisie wordt gespeeld FC Groningen tegen Ajax. Philip koken nog altijd een voorsprong voor de Amsterdammers? Nog altijd een voorsprong voor de Amsterdammers. Uh, vanwege die goal van Lasse Schöne. Een afstandsschot van ik denk een meter of 25. Uh, verdiend is het overigens niet. Want Groningen waant zich alles behalve kansloos. Heeft het net ook een grote kans gehad via Nick van der Velde die vanaf een meter of 25 kon schieten op de goal... die inmiddels was verlaten door Vermeer in een actie. Maar Van der Velde raakt het hoofd van verdediger Mooijzander. Zodoende ging die bal er niet in. Groningen creëert een handvol halve kansen, zeg maar. Ajax creëert behalve dat afstandsschot van Schöne verder helemaal niets. Dus we hebben nu zo'n 40 minuten gespeeld. We zitten 5 minuten voor rust. En Ajax leidt nog altijd met 1-0. Speelt nu eventjes de bal rond via verdediger Denswil... die de linksbek bereikt, Boylissen... En die bal gaat tergend langzaam weer heen en weer bij Ajax. Dat, het lijkt wel, deze eerste helft probeert uh, vol te spelen. Zonder dat er zelfs verdedigend in de problemen komt. Weer leidt uh, Siktorson de spits van Ajax daar eenvoudig balverlies kan de keeper van Groningen, Bizot, de bal aan Ros geven. Die wordt weer in het spel gebracht. En uh, Ajax vangt achterin de bal weer op. Nu wellicht aan een kans voor Van der Velde. Nee hoor, die wordt het spelen onmogelijk gemaakt door Denswil. Maar Kostiets pikt nu de bal op. Hier komt de kans aan wellicht voor Groningen. Maar uh, Kostiets wordt heel goed verdedigd. Zodat ook niets dit niets oplevert. Nu wordt Wijnaldum aan de linkerkant weggestuurd. Het publiek veert op. Dat heeft nog niet zoveel... Uh... Volgeschoteld gezien. En daar is de kans voor. Sherry een halve omhaal. En die gaat net mist. Hij schampt de bal maar half. Zodat ook deze kans niets oplevert. We hebben nog zo'n vier minuten te gaan hier in de Euroborg. Het is wel spannend hoor. Niet goed, wel spannend. En Ajax leidt nog altijd met 1-0 tegen FC Groningen. De Nederlandse roeiploeg is bij de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea met twee keer goud en één keer brons op de zesde plaats geëindigd in het medailleklassement. En daarmee sloot de Nederlandse afvaardigingen het toernooi met een goed gevoel af. Het doel was om met minimaal 80% van de boten in de top 8 te eindigen. Dan gaan we tot besluit van dit uitgebreide internationaal nog even vertellen wat de hoofdpunten van het nieuws zijn. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela is weer thuis. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Maar acht, ze kunnen hem daar verder behandelen. Er is kritiek op de Kamerfractie van de PvdA. Al de hele week zoemt het. Maar PvdA-leider Samson komt daar sterker uit. Zij vicepremier Asscher in het tv-programma Buitenhof. En Syrië ziet voorlopige uitblijven van militair ingrijpen... door de Verenigde Staten als een overwinning. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de kerstconferentie. De hij end de klopt hier over de tennis. Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede deel van de perstribune van Max. Te gast dit uur Jan Reker, voormalig trainer, directeur van PSV. De club uit Eindhoven die dit week einde 100 jaar bestaat. Als u vragen hebt, aan Jan Reken, deperstribune.nl, Twitter hashtag perstribune. Vliegende keep van der Wart bij Klaas-Jan Huntelaar. En uh, terug van zomerreces, ons antwoordapparaat vandaag. Onder meer met een vraag over het nieuwe TV-seizoen: Nederland 1, verbindt alle Nederlanders. Nederland 2, verbind je met de wereld om je heen. Nederland 3, verbind je met de wereld van nu en morgen. De publieke omroep presenteerde deze week de nieuwe programma's. Maar waarom in september? Misschien weet u het, in januari gaat alles opnieuw op de schop. Waarom niet alles in één keer? En goed, we houden nu op de hoogte van de wedstrijd Groningen-Ajax. Filip Koker zei het het is 0-1. En uh, dat zijn de zaken tot twee uur die ons bezighouden. Tot twee uur, de perstribune. Max. Jan Rijken, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Jan, eh... Uh, een feest gisteren in Eindhoven. Nou, laten we zeggen, een feest vanwege het jubileum. Hè? Want de wedstrijd zelf, PSV-Kambuur, je hebt hem gezien. Ja, ik was er. De wedstrijd was vlak. Ja? Met uh, niet zoveel kansen. Wat, en, wat zeg je als oud-trainer van zo'n wedstrijd? Ja, Elke trainer vindt het nooit prettig als er festiviteit rond de wedstrijd zijn. Want dan gaat de aandacht vanaf. En zeker bij deze jonge ploeg. Ook nog uh, direct na een hele belangrijke Europese wedstrijd tegen AC Milan uit. Ja, dan weet je dat zoiets kan gebeuren. Ja. Kijk, maar dat is, dat is uh, geschiedenis in het voetbal. Als clubs hele belangrijke wedstrijden Europees gespeeld hebben, dan. Uh Kun je beter een hele sterke tegenstander hebben... dan is de focus daar weer gemakkelijk op... als dat je een makkelijke tegenstander hebt. Ja, want het bijzonder was dat PSV blijkbaar aan zijst gevraagd had... toen het competitieprogramma in elkaar werd gezet... geef ons niet zo'n ingewikkelde tegenstander... wat is onze jubileumwedstrijd? Ja, dat, is, dat begrijp ik ook wel. Dat ja. begrijp ik ook wel dat je dat doet, ja. Maar dan loop je nog, eigenlijk nog meer risico. Want een grote wedstrijd tegen Ajax en Feyenoord en Twente... en AZ, die kun je een keer verliezen. Waarvan Campion mag je eigenlijk niet verliezen. Nee, uh, is het een smetje op het jubileum? Of zeg je, nou ja, dat gebeurt en uh, volgende week nieuwe kans. Ja, ik vind, ik vind het wel een smetje. Ja, ja, ja. Hoewel het uh, na afloop, uh, kijk eens, we zijn in het stadion komt. Dan blijft iedereen toch zitten. Uh, dat viel me op, want ik dacht uit teleurstelling dat er wel uh, veel mensen weggaan. Maar dat was gelukkig niet het geval. Dus het werd toch wel een feestje, maar wel met een... Met een uh, een grijs randje. Ja, en wat voor feest heb je zelf gehad? Want ik neem aan dat Toet PSV van uh, heden en verleden er was gisteravond. Nou, vrijdagavond is er al een feestje geweest ja. van, van, uh, van personeel en, en uh, ex-personeelsleden. Met een aantal bekenden. En gisteren was het natuurlijk alle spelers die, uh, die ze hebben kunnen achterhalen. Waarvan bijna het gehele elftal uit 1963. Met Pietje Gies, Gerard ah. Jehoende en uh, Jan Renders Fons Verwissen, van Wisse, uh, die waren er allemaal. En ook een elftal van 88, een aantal mensen. En ook van 86. Ja. En, uh, ja, dat is wel leuk om die allemaal nog een keer te zien. Ja, ja want 63 was ook een, een kampioen denk ja, ik. Ja, toen was ik 15 jaar. Toen stond ik op de tribune. Toen was 5-2 tegen Ajax. Ja. ja. dat is ook mijn eerste herinneringen. Toon Brusselers speelde daar Brussel ook. Inmiddels overleden, ja. nee, ja, ja, natuurlijk. Bullweersbach. Ja, Roel Weersma, de respect. wel eens was de keeper toen de Fons speelde. Kees Heerschop, Jan Renders. Uh, Pierre Kerkhofs, Die uh, dat zijn mensen die er allemaal... Dat was een buitenspeler, hè? Kerkhoffs. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, dus ja. En uh, dan een soort van reunie, neem ik aan. Ja, dat, dat was het mooie van, uh, van, van gisteren bij de opening van het museum. Er staat een fantastisch museum in het stadion. Ja. En uh, echt, echt de moeite waard. Ja, nou, uh, je hebt het over het museum. Uh, ik pak even iets concreets bij de kopje. Je zult het er honderden keren gehoord hebben. Maar jij was de trainer met een boekje. In welke hoek speelde ze een strafsopname. En uh, uh, daarna eens luisteren waartoe dat kan leiden. Strafsop! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Van Breukelen schijnt te zeggen, van, ik heb jouw rekening nog gebeld of zo. Kijken hoe die hier tegenover staat, Hans van, van Breukelen. Ja, wij kachten hier. Ja, hij kent het dus inderdaad. Doe, domme wat heeft hij over gezien Dat ja. was ben dan af tegen Rusland. Nee. Ja, <laughs> en, uh, van Breukelen met dat ding aan ja, zijn, in ja, zijn, ja, ja. zijn ogen natuurlijk. Jan Reken. Zet dat beroemde boekje waar jij al die dingen opschreef, dat, dat is echt waar. Dat heeft dus bestaan. Nou, het boekje Altijds. niet, het was een kaartenbak. Ja. Het was een, een bak met kaarten waarin een, uh, elke speler zijn eigen kaart had. Maar die, die kaart die stond dus bij de club waar die speelde. En in de competitie waar die speelde. Dus als een speler getransfereerd werd, dan werd die kaart die werd uit het ene vakje in het andere vakje gezet. Ja. En dat mis je dan ook wel eens. Maar uh, ja, als je dat uh, bijna twintig jaar, ruim twintig jaar doet, dan kun je er heel veel verzamelen. Maar van drie kwart natuurlijk niks meer waard is, omdat ze niet meer spelen. En of dat je ze niet meer tegenkomt. Maar een aantal keer is dat wel goed gegaan. Ja, nou ja, nou zeg je niks meer waard. Je, kunt ook, je zegt hetzelfde: er is een PSV-museum. Ja, maar ik moet zeggen, toen ik bij uh, Roda was en wij tegen Schrijder Sofia moesten spelen en uh, ja. uit 2-1 verloren, thuis 2-1 uh, gewonnen, verlenging ja. en nader aan strafschoppen. Toen wist Schrijder Sofia door de Nederlandse tolk die uh, bij de Bulgaren werkte: uh, die zei pas op, uh, hij weet de strafschoppen. Dus uh, ik wist ook dat Stoichkov en Kostadinov die namen de strafschop anders dan ik gezegd had. Had ik ook nog twee spelers die uh, bij mij die je miste: uh, Michel Boerenbak en Fonds En uh, Dan lagen we eruit en toen was de motivatie wel helemaal hm. gedaald. Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Nou, wezen dat ik het heb, dus het, het, het fanatieke ging eraf. Uh, dan heb ik nog wel wat informatie doorgegeven aan afzonderbreukelen, die ik had, maar niet meer zo intensief bijgehouden als daarvoor. Nee, Maar is die kaartenbak nog ergens terug te vinden? Nee, dat werd wel gewaagd op PSV. Het was een stalen bak, met name voor die kaarten, die zijn allemaal uh, een keer op een goed moment in de open haard gekomen. Ja, ach wat... Nou ja, het had zo mooi gestaan, denk ik, in het museum. Ja. Nu, nu zou je zeggen... Van... Nou, Hans, je vroeger gisteren nog, nou, Jan, is heb, je, heb je hem ergens ja. nog staan. Want dat past natuurlijk perfect in het museum. Ja, maar. Hans van Breukelen. Ja, wat staat we er wel in het museum? Uh, Want uh, wat je hebt daar denk ik wel even rondgekeken. Uh, uh, misschien uh, snel, maar... Nou, ja, fantastische foto's en, uh, van het stadion. hoe is ze zich dat ontwikkeld. Hè? Want het is een club met 100 jaar dezelfde sponsor, Philips. Maar ook honderd jaar op hetzelfde plekje nog steeds aan de Frederiklaan. En dat ja. is ook wel heel uniek, wat je bijna niet meer ziet. En die foto's, die ontwikkeling van het stadion, zie je natuurlijk... met heel veel elftal foto's en coryfeeën. En dan is er ook een uh, interactief programma... waar je met computers kunt werken om allerlei zaken op te zoeken. En dan de bekers en de vaantjes natuurlijk en, uh, en een aantal oude reliquieën. Ja. Zeg, en jij, en jij stond daar dus als vijftienjarige jarige naar dat mooie elftal 63 te kijken... Dat later, ja niet vijf, vijf jaar ik was toen een jaar of uh, ja. ik was toen vijftien uh, nou. denk ik in van 1948 ben je ja ja ja ja, ja, 73, ja, 75, 15, ja, ja. ja zeker uh, en dan wordt uh, diezelfde jongen van toen die wordt later de nou ja je mag zeggen de machtigste man van die club ja nou ik, ik ben in de straat van, uh, van het stadion geboren op de Zeefse straat, twee kilometer verder en, uh, mijn, ik ben begonnen bij Willem II als jeugdtrainer in 1969 en in 1971 naar Psv gegaan ja. Tot 77. Als assistent. Ja, jeugdtrainer en assistent. een jaar van uh, Kurt Linder en toen uh, uh, als tweede assistent van uh, Kees Reimers. Toen ja. ben ik een jaar naar de VVV gegaan als eerste assistent van Robaan. Toen hebben ze me teruggehaald als, ja. bij PSV als eerste assistent. Dan heb ik nog een half jaar ben ik interim trainer geweest hm. bij PSV. In 1980 was ik 31 jaar. Dat is eigenlijk onmogelijk in deze tijd dat je al zo jong trainer kan zijn van een Eredivisieclub. En in 1983 ben ik uh, hoofdcoach geweest ja. voor drie jaar... en geëindigd met het kampioenschap in 1986. Ja. Zeg, en als je daar nu op terugkijkt... Hè, want dat is wel een loopbaan natuurlijk... die je achter de kiezen hebt bij de club... waar je dus op de tribune stond. Wat denk je dan? Ja, ja PSV is mijn club. En ik moet zeggen, ik heb meer clubs. Hoor. Want Ik heb ook zes jaar bij willem II gewerkt. En dan drie jaar bij Roda. En vier jaar bij VVV. Dat zijn ook de clubs waar ik nog regelmatig op de tribune zit. Maar PSV is natuurlijk mijn club. Want alles bij elkaar ben ik daar 17 jaar geweest. ja. Werkzaam, maar ook tussentijd wel lid gebleven van een supportersclub. En voordat ik trainer werd bij PSV kwam ik ook al tien jaar. Ja, ja, ja. dus je hebt uh, alle bergjes daar wel uh, beklommen. En ook de diepe dalen gezien, ja, ja, daar kunnen zoals, we nog over praten uh, hoor. Zoals, zoals er die <laughs> altijd zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Wat is jouw hoogtepunt uh, van uh, de club? Periks dus, bomaanslagen in en nee, om de Irak. dat is een ander, uh, ander zaakje. We kunnen wel even naar je nieuws vragen, trouwens. Dat, euh, dat is misschien ook wel euh, interessant. Want je zei net al ja, ja. voor één, toen we met Stefan Stassi hier zaten. Euh, ja, ik volg het nieuws Radio 1. Ja. Wat houd je bezig? Nou, de politiek en, en, en het wereldnieuws natuurlijk. Ja. En vooral de, de veiligheid van de wereld. En alle ogen zijn nu gericht op, uh, op, uh, op uh, Libië. Of, of op Syrië. Maar vergis je niet, in Irak. Twaalf jaar geleden zijn de Amerikanen daar begonnen... om uh, de gasgifwapens uh, uit, uit te roeien... en de atoombommen er weg te halen als ze die hadden. Daar is niks van gevonden. Maar, uh, en Ze hebben, zijn er wel weggegaan, maar de onrust is er nog steeds. En van de week was er weer een berichtje... dat er bij een bomaanslag 70 mensen omgekomen waren... die er eigenlijk niks mee te maken hadden. En dan denk ik, ja, het is een heel klein berichtje... en voor de rest hmm. hoor je er eigenlijk niks van. Nee, nou ja, het was inderdaad heel even uh, te beluisteren. Bij een reeks bomaanslagen in en om de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn vanmorgen meer dan 50 doden gevallen. In verschillende wijken waar vooral Sjiiten wonen ontplofte autobommen. In enkele gevallen met zelfmoordterroristen. Sinds vorige maand zijn in Irak bij een soortgelijk geweld... al meer dan duizend doden gevallen. De aanslagen worden gewoonlijk toegeschreven aan extreme Sunnitische groepen... die banden hebben met Al-Qaeda. Het zijn diezelfde groepen die in buurland Syrië meestrijden... tegen het regime van president Assad. Ja, het is van de Vlaamse collega's natuurlijk. Ja, het is eigenlijk heel triest. En ik zat gisteren nog even tv te kijken gistermiddag. En toen zag ik Wouter Bos, die vroeg naar een uh, interview... wat Harry Mens had met... Uh, Pim Fortuyn. Pim Fortuyn. Waarin Pim zei, dat was net na de aanslagen op de Twin Towers... dat hij zegt van, ik hoop niet dat ze nu Kabul plat gaan gooien. Ja. Want er zijn ook mensen die het verschrikkelijk vinden wat er gebeurd is. En eigenlijk moet je alleen de mensen die het doen, de daders aanpakken... en de rest met rust laten. Toen zei hij ook, ik hoop niet dat ze ja. nou Kabul gaan bombarderen. Dat vond ik wel heel frappant dat hij dat al uh, elf jaar geleden zei. Ja. ja, ja, ja. Want het lost zo weinig op. Nee, maak je daar wel zorgen ook over? Als, ik maak me er wel eens ja. zorgen over. En ik denk, als ik nou nog jong was... dat ik misschien wel met mijn gezin naar Australië zou gaan. En echt? ik denk, ik maak me niet zoveel zorgen over mij... maar wel over mijn kinderen en met name mijn kleinkinderen. Hmm. Of wat er allemaal gebeurt hier in het Westen. Dus Australië, dat je denkt, ik ga zo ver mogelijk uh, ja, is een... van de brandhaarden oh, ja. af. Ja. Een aantal broers van mijn vader zijn er naartoe gegaan, dus ik heb daar behoorlijk wat neven. Hè? En daar hoor je allemaal leuke berichten en leuke video's ervan: van de vrijheid en de ruimte die je hebt en ja. de rust die er is. En ook een land met een hele grote sportcultuur. Dan denk je, ja, eigenlijk had ik dat vroeger moeten doen. Ja, maar dat is, dat is ook, laten we zeggen, uh, weglopen, hè? Uh, ja, maar ik kan het niet oplossen. Nee, nee want je verandert niks. Nee. Nee. En ik weet wel, de, de meeste oorlogen en ellendes... die gebeuren door de godsdienst. En ik ben zelf katholiek opgevoed. En de, de 600 en 500 jaar geleden deed de katholieken hetzelfde eigenlijk. Maar we zijn toch in een andere tijd. En gun iedereen nou zijn eigen waarde, zijn eigen godsdienst... en laat een aantal met rust. Ja. Is PSV ook een, een katholieke club? Nee, ik dacht het niet. Nee, nee hè? He? Nee. nee, het is geen RK-PSV, hè? Nee. is nee. Nee. Van, van iedereen en voor, voor ja. iedereen. Ja. Nou, in het begin niet, hè? In het begin waren het alleen maar werknemers Philips. van Philips ja. die, die daar mochten komen voetballen. Zeker, maar meneer Frits ja. zat toch ook heel vaak bij de wedstrijden? Altijd, he? Meneer Frits, ja. Philips? Ja. ja. Je Heb je, hebt, je, hebt je wel meegemaakt daar ja. natuurlijk? Ja, ik, ik ken hem uh, van meer zaken. Als, uh, als ventje deed ik wel wat vakantiewerk in de Philips Vrijtijd. En als er dan nou weer een uh, nieuwe soort appels geplukt werden... dan ging ik het eerste kistje altijd even naar meneer Philip, naar meneer ja? Frits. En ik zat in het vervoer toen als ventje van 14, 15, 16 jaar, denk ik. En uh, dan bracht ik dat, uh, dat kistje samen met de chauffeur naar meneer Frits. Hij vond de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, ik ben nog steeds in de zijste op het KVB Sportcentrum, waar de eerste Klaas-Jan Huntelaar van deze plaatsvindt. Ik zie allemaal spelers om me heen, spelertjes eigenlijk, want een jaar of tien zijn ze. En naast me staat de vader van Klaas-Jan Huntelaar. Trots op je Jan? Ja, ik ben trots op alle drie mijn zoons, maar natuurlijk ook op Klaas-Jan. Ja. Ik ben trots op hem, omdat hij ja, dit, toch, dit toch voor zichzelf als een doel heeft gesteld. Ik heb een oude VI meegenomen van 11 jaar geleden, als 19-jarige jochie, bij jullie thuis, de foto. En dan zegt hij, ik hoop de spits van PSV te worden. Gisteren bestond PSV 100 jaar, dat is dan niet gelukt. Maar ja, spits bij Real Madrid, uh, Milan, uh, Schalke, uh, Ajax, uh, Heerenveen, uh, is niet slecht, denk ik. Nee, op zich heeft hij zijn eigen weg gekozen in het voetbal. En uh, ja, hij heeft natuurlijk bij PSV gezeten. Hij heeft overigens één wedstrijdje meegedaan bij PSV, dat was tegen RBC. Was je erbij? Daar was ik toevallig bij, ja. Maar en voor de rest heeft hij zijn eigen weg gekozen. En hij is natuurlijk ook spits geweest bij AGOVV, bij de Graafschap. En ja, zo zijn er ook andere clubs geweest. Real Madrid, AC Milan, Schalke nu, Ajax, Veen. Hij heeft zijn eigen weg daarin gekozen. En dat moet hij ook doen. Iedereen moet zijn eigen weg kiezen. Bij de topscorer van Oranje. Dus eigenlijk is alles gelukt. En dan als je nou kijkt naar vandaag, zo'n foundation dag, dat hij goed uh, ook zegt van ja, we moeten goed aan omgaan met de natuur. Uh, maar ook met materialen en dergelijke. gaat hij zelf daar goed mee om? Ik moet eerlijk zeggen dat hij uh, dat. Hij dat, uh, dat hij er best wel goed oppakt. Uh, het is voor iedereen, denk ik, uh, leren. Uh, af en toe. Moet ik hem nog wel eens corrigeren, want ik ben uh, tamelijk fanatiek in het uh, gescheiden inzamelen. Maar uh, ja, goed, uh, hij doet het uh, wat mij betreft uh, ook goed. Allemaal complimenten hè, van je vader, uh, Klaas-Jan. Ja, hij moet maar... wel, ik sta ernaast. Hè. <laughs> ik ben nou groter als hem. Dus. <laughs> ja, de tijden zijn veranderd. <laughs> ja, nou, precies. Maar er is wel wat gebeurd in, in die elf jaar tijd. Uh, dat, je bij PES, dat je op de bank zit en dat je hoopt de beste spits van, uh, van, van PSV te worden. Het ja. is allemaal geslaagd. En dan deze dag, ho ho hoe is het, bijzonder is dat voor jou? Ja, het is mooi. Wat ik zei, we zijn nu uh, een jaar nadat het eerste project uh, uh, ja, eigenlijk begonnen is. En dat was bij uh, IC bij in Losser. Uh, uh, we zijn in mei gestart. En als je ziet wat er na een jaar staat, ik denk dat iedereen daar trots op kan zijn. En dat is uh, uh, voornamelijk ook de verdiensten van alle mensen die daar dagelijks aan werken. En uh, de vrijwilligers, uh, Linda mijn vader. Uh, als je ziet wat, uh, wat er allemaal op poten wordt gezet. En uh, uh, ja, daar nemen we een petje voor. Er zijn aardig wat jeugdteams. Ik neem aan dat je bijna zelf nog mee zou willen doen. Maar zou dat mogen vandaag? Nou ja, het lijkt me verstandig om niet met mijn knieën om, om nu te gaan voetballen of wat dan ook. Maar uh, uh, ja, ik weet nog wel de tijd dat ik zelf zo oud was en ook uh, die toernooi uh, speelde. En uh, ja, Dat was een hele mooie tijd. De hele dagen. Uh, ja, toen was het nog niet zo heel professioneel. Dan lagen we gewoon in de zon. En als we een wedstrijdje hadden, dan gingen we een wedstrijd spelen. Maar wel vol overgave en plezier. En, uh, uh, ja, eigenlijk die basisdingen waar het allemaal bij begint. Uh, je, je, je houdt van het spelletje en je gaat het veld op en je gaat lekker met z'n allen tegenaan. Je gaat heel veel op de foto vandaag. Uh, ja, jij bent uh, toch uh, een grote man en mensen willen, uh, ja, zijn een idolaat voor jou. Had jij een fan vroeger dat jij dacht van hey, uh, of dat was mijn uh, idool? Ik was gek van Ruud Gullit. Uh, uh, ja, Marco van Basten en na die tijd uh, kwam, kwam Bergkamp en, uh, en Kluivert. Dus uh, ja, dat zijn eigenlijk de spitsen en de, de idolen waar ik mee opgegroeid ben. Ja, je vader wijst naar zichzelf. Ook een voorbeeld. <laughs> ja, tuurlijk. Je vader is altijd een voorbeeld. Uh, uh, maar, ook, uh, maar ook mensen waar je, waar je dagelijks mee omgaat. Ooms, uh, noem maar op. Uh, uh, ja, je vader is natuurlijk altijd een voorbeeld. Dus, uh, dat is logisch. Ja. Eén hey, vraagje nog over voetbal. In Nederland zelf speelt deze week. Wesley Sneijder, uh, oud collega. Uh, ook bij, uh, bij Madrid. Uh, ja, speelt niet. Begrijp jij uh, hoe dat zit? Uh, nou ja, hij, hij speelt nou uh, bij Galdas dus, uh, uh, En daar moet, zijn, uh, daar moet hij zijn ding doen. En uh, natuurlijk uh, wordt er veel over gezegd. Maar het lijkt me verstandig uh, om daar als speler en uh, directe betrokkenen daar, daar, daar niet zoveel over te zeggen. Want uh, dat brengt alleen maar onrust voor, voor iedereen. Ik wens uh, je succes met deze dag en uh, maak er nog wat moois van. Dankjewel. Klaas, Klaas van Hentelaar in gesprek met... Uh... Onze collega Gilles van der Wart. Is dat, Jan Reken, nog iets waar je mee bezig bent vandaag de dag? Westen snijden we wel of niet in de selectie van Van Gaal? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Daar laat ik me over me heen komen. Dat maakt me niet bedrukken. Dan denk je, is wel een verstandig gezet van hem? Wat zou jij doen als je bondscoach was? Fitte spelers zoeken. En die de focus hebben op de wedstrijd. Kijk maar, Lubie van Gaal, je kunt zeggen wat je wil, maar hij heeft over resultaat gehad. In welk land en bij welke club is je geen kampioen geworden? En dat hij niet altijd even gemakkelijk is. Ja, dat is zo. Nou, dat heb je zelf wel ja. ervaren toen je directeur-coaches betaald voetbal was. Ja, maar ik moet zeggen dat ik perfect met Louis samengewerkt heb. Ja, ik had ook een tot heb keer een, een clash met hem had. Ja, ja absoluut. Ja. En dat is, dat is, we praten wel, maar die clash is niet bijgelegd. Nee. Het was zo dat hij in het interview zei: werd gevraagd van: vind je Marco van Bassen een goede bondscoach? En zei Louis: nee. Nou, ik vind niet dat je dat zegt over een collega, zeker als je zelf. Korea en Japan niet bereikt hebt met de Nederlandse elftal... dan ga je er niet over een jonge collega zeggen. Dus dan heb ik Louis, dat kan je niet zeggen. Dus uh, dat moet je niet meer doen. En toen kreeg je een berisping. En toen zei hij, nou, dat bedank ik als lid van de CBV... en uh, ik wil ook geen ambassadeur meer zijn. En, uh, ik ben ook met Foppe de Haan naar, uh, naar AZ gegaan toen, naar Alkmaar... en gesproken met hem. Maar ik bleef bij zijn standpunt. Hij legde het wel uit. Hij zegt, goed, vind ik een acht. Ik vind ook geen acht. En uh, daarom heb ik dat geantwoord. Dus ja als je dat, dat moeten zeggen. En ik heb naderhandig wel contact met uh, Via Spieren voor Spieren. Want ik was een van de initiatiefnemers bij de oprichting in 1998. Dankzij Frank en Ronald de Boeren, wat ik trouwens twee fantastische jongens vind. Om, uh, toen zeiden we tegen elkaar, wat kunnen wij doen? Wat kunnen we met een heel klein beetje ja. die kinderen toch een fijne dag geven? En zo is de eerste wat van het Nederland zelf al geweest. Op uh, 3 juni 1998. Met de spelers van het Nederlands 11 in de de live uitzending. Ja. Zeg maar, met Van Gaal komt dat dan nooit meer goed, hè? En zo ja, je zegt, uh, we spreken uh, elkaar uh, wel, maar je spreekt uh, het probleem niet uit. Dus, nee, nee, nee, dat heeft toch geen zin meer, denk ik. Nee, nee. Uh, nee maar dat hoef ik niet meer. Nee, je kan dus niet zeggen lange neus. Uh, nee, dat niet. Niet. Dat is, uh, ik heb heel veel respect voor zijn carrière en over zijn standpunten. En uh, hij verandert niet snel van mening. Nee, dat en dat ik vind niet. nog steeds dat hij dat niet had kunnen zeggen. Het nee. is geen soepel mens. Nee. Uh, de postbode die, uh, die werkt op zondag bij ons... en bezorgt ook de brieven nog uh, op de plaats waar ze thuis horen. Dus niet legt hij ze achter in zijn schuurtje uh, jaar in jaar uit... Uh, om uh, zelf eens te kijken wat de post is. Nee, post uh, Jan van de oude bekende uh, Luister wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Christian, uh, kun je nog herinneren dat we samen begonnen zijn met uh, Henk de Jonge? Jij was afgesnoept van, van Willem II naar uh, PSV gekomen. Ik dacht dat we uh, met Henk en met jou via de jeugd van PSV die jullie trainde uh, een geweldige tijd hebben gehad. En, uh, ik heb er alleen maar goede herinneringen aan, maar nu ik je toch heb, dan uh, wil ik je vragen... Kom je nog wel eens iemand van het oude bestuur van Willem II tegen? Van, uh, waar je eens een keer bij de secretaris bent geweest... om je, om je salaris uh, binnen te halen. Denk je daar nog wel eens aan terug? Groetjes, Kees Rijfels. Ja, Kees, Kees Rijfels, Rijfels, icoon, hè? icoon ja. ja. Trainer van PSV, destijds. Hij was een assistent, hè? Oh. Ja. Wat, wat tweede assistent, hij? Henk de Jong was eerste assistent. Ja, dat zei hij, ja. Ja. Ja, Henk de Jong. Ja. Henk de Jonge deed het en was bij, toen nog het tweede elftal... en was bij het eerste. En ik was bij het eerste en ik deed de hoofdklasse junioren... de A1, de B1, de D1 en de E1. Ja. En wat bedoelt hij nou met het oude bestuur van Willem II? Ja, bij, uh, bij Willem II, ik was uh, ook tweede assistent... samen met Henk Jaar voor de Jong van Jaap van der Lek bij Willem II. En toen wilde het bestuur van Willem II het contract... met Jaap van der Lek niet verlengen. En toen waren Henk ja. de Jong en ik waren solidair. Zei: zeiden, nou, dat verlengen wij ons contract ook niet. En uh, ja, het was al financieel moeilijk bij Willem II. En mijn zus, die waste alle shirtjes. Voor, uh, voor de eerste en tweede helft al, thuis. En die nam ik dan in mijn auto van Eindhoven mee naar Tilburg. En die leidde gesteken, ik dan naar de kuis. Gestreken dan al, en en al ja. En ik weet wel, ze kreeg vijf cent voor de sokken... en een dubbeltje van een broekje. Mm. En vijftien cent voor de shirtjes, geloof ik. En een kwartje van een trainingspak. Zo was dat toen. En uh, dat ging altijd goed. Maar toen ik de laatste maand wilde ze me niet betalen. En Willem II had nog een huldigingswedstrijd. En... Uh, toen had ik nog twee of drie maanden salaris te goed. En ik nam de shirtjes mee in de auto. Ging naar de penningmeester. Meneer Verschuren. Nee, niet Verschuren. Dat was, er voor. dat was de voorzitter, dacht ik. En uh, ik zeg, nou, ik heb mijn ik heb geld goed. Dus als ik het nou krijg, dan uh, krijg je die, die shirtjes. Ja, maar we moeten vanmiddag spelen. Zal ik het dan morgen brengen? zijn? zei, nee, ik moet nou geld hebben. En uh, anders krijg je geen shirtjes. Dan leen je maar geen shirtjes. Dan is hij naar de bank gegaan. Waarschijnlijk van zijn eigen rekening heeft hij... Uh, ze dus al het geweest zijn, 8900 900 gulden eraf gehaald. En mij betaald, toen heb ik de auto leeg geladen. Uh, Konden ze voetballen? Voet ja, ja, uh, ja. Uh, uh, ja. de tricolores in een eigen shirt. Uh, ja. Wat heb je geleerd van Kees Rijvers? Dat is een groot, groot voetballer geweest. Ja, ja, ja, in zijn een groot tijd. voetballer en ook, ook een man met een visie. Vanaf de eerste dag al ja. was het altijd... Uh, je hebt belangrijke spelers en dan bouw je een elf van hem ja. heen. En die belangrijke spelers waren in het doeljaar van Beveren... en dat was uh, Willy van den Kuilen. En de rest waren de dienende spelers en leverde de bal in bij Willy. En uh, Willy die verdeelt en die, die bepaalt en die... Uh, en scoort. Die laat, uh, en die scoort. Ja. Nou, dat gaat een hele tijdje goed. Tot 1978 en er zeven jongens van PSV dacht ik naar de wereldkampioenschappen in, uh, in Argentinië En die kwamen terug en die dachten, ja, we hoeven die bal niet meer aan Willy van der Kuilen te geven. Dat kunnen wij zelf ook. Wij zijn international en Willy niet meer. En toen zei ik, het probleem daar ontstaan. Bij, bij PSV, ja. wat eigenlijk uh, in januari 1980 is uh, Kees Rijvers toen opgestapt. Ja. Doodzonder, want het was een uh, op- top topvakman. Ja, M maar jij kon opvolgen. Ja, en, uh, ik heb hem een half jaar en ja. een half jaar, als, ja. uh, als Indrup-trainer. Uh, uh, toen ben ik weer gewoon assistent geworden. Eerste assistent en is uh, drie jaar Thijs Liebergs geweest. Ja. En toen Thijs naar drie jaar wegging, toen zag PSV een uh, hele grote naam. Dat werd Ernst Happel, maar uh, die zat bij Hamburg geloof ik... En die had niet zoveel zin. Riedersmikkels zat bij Keulen. En die had ook niet zoveel zin. En de derde was Kessler. Die zat bij Brugge. En die zei alle drie nee. En toen zei het bestuur: ja, als we dat ook een ander moeten pakken, waarom laten we, geven we Jan de kans niet? Die heeft ons drie jaar geleden ook een half, half uh, jaar uit de ban ja. geholpen. En dat is de hoofdprijs in feite? Nee, dat was voor mij de hoofdprijs. Ja. Ja. Dus wel met een eenjarig contract. Geen hoog contract hoor. Ja. Maar uh, in ieder geval, ik kreeg wel de kans. Ja. Dat was 35 jaar, 34 jaar toen we water ja. maken als hoofdprijs. Ja. Laten we zeggen, niet die grote achtergrond als voetballer. Had. Absoluut niet. Ik heb bij, bij LW gespeeld en bij ja. Eindhoven. En ik ben al met mijn 21 jaar na een auto-ongeluk uh, trainer geworden. Bij ja. Willem 2. Ja, Van der Lek, die kende me nog van SIOS. Uh, toen ik dat auto-ongeluk kreeg, uh, uh, zegt hij: Je gaat niet meer voetballen. Nou ja, hij zegt, nou, dan kan je Komt. jeugdtrainer worden bij, uh, bij Willem 2. Ja. Toen zat ik ook nog in dienst als sportinspecteur. Uh, na mijn diensttijd uh, ging ik naar Tilburg. In principe, iemand mee met de auto, want dan kan ik geen rijbewijs. Maar na twee weken zei ik kan zelf gaan rijden. Dan kan toen nog zonder rijbewijs rijden. En dan train ik uh, de, B1, de C1 en de B1. En uh, zondags het derde elftal. Kijk. En het mooiste was, van het derde elftal was iedereen ouder dan ik. Dus ik was als ventje van uh, 20, 21 jaar toen de jongste. Ja, ja maar, maar dan moet je wel al heel snel ook, laten we zeggen... gezag gaan uitstralen om, om, om die oudere garde, de, de, de baas... te Ja, maar dat had ik van ja. nature al. Ja? Ja. Als ventje van de kleuterschool, als er iets geregeld moest worden... dan was ik het. En dat was ik ook op de lagere school en ook op, uh, ook op CIO's. En ook in militaire dienst. Ja. Jan, een uh, mooi moment uit de PSV-historie... is, uh, meen ik, 1988. PSV wint de Europacup. Breukelen. Heel zo. Ja, ja. TSV niet. TSV past in een te. Van Breukelen. Doet het. Van Reugelen doet het, ja. Maar toen was je eigenlijk net weg bij PSV. Uh, ik was ja. twee jaar ja. weg. Ik ben ja. naar 86 na het kampioenschap ja. naar VVV gegaan. Ja. Maar ik had nog wel wekelijks contact met Hans over de, over de penalties. Ja, ja. ja het de boekje. Maar ja. vond je dit ook wel Dit is dit ja, is, het is het Europa 1 winnen. is absoluut ja. het hoogtepunt van, van, van de, in 100 jaar PSV. ja. ja. ja. Dus dat kun je ook, als je daar weg bent, dan op zo'n moment wel, wel ja, heel ik, ik fijn Ja, ik heb vinden. er wel een hele kleine bijdrage aan geleverd. Ja, waar, in welk opzicht? Ja, met die penalties natuurlijk. Oh zeker? Ja, natuurlijk, ja. dat geeft ook wel een heel, heel lekker gevoel. Alleen het nadeel was dat Hans direct na afloop zei van... Uh, ja, die penalty, ik heb hem van Jan Reker. Dus ja. Ik ging toen net van VVV naar Roda, dus daar stond weer in grote letters in de kant. Uh, Reken geldt mee bij de... Reken ja. ook een beetje kampioen of zoiets. Ik weet het ja. niet meer precies. Ja, ook leuk. Geschreven door Jean Nijssen. Ja. Oh, Jean. Die, ja, ja. De Jean die dat toch heerlijk om te beschrijven. Ja. Ja. We gaan even naar het actuele voetbal. Philip, Philip Koken, Groningen-Ajax. Het was 0-1. En dat is het nog steeds. Het is wel een iets leukere tweede helft... in vergelijking tot de eerste... die echt van een bedroevend slecht niveau was. Wel spannend overigens. Want het is slechts 1-0. En Groningen maakte beslist kansen om de gelijkmaker te forceren... Maar Ajax speelt wat bewegelijker, wat, wat uh, meer dynamisch in die tweede helft. Creëert ook iets meer, vooral uh, Sana komt er nu eens een keer langs aan de rechterkant. Kan nu ook eens een keer tot een voorzet komen. En Groningen heeft gewisseld in de rust, heeft de Zeefuik in de ploeg gebracht. Voor de zeer teleurstellend spelende Kierm. En daardoor speelt Groningen nu eindelijk met twee spitsen. Want ook Van der Velde loopt daar nog rond. En uh, ja, dat uh, trekt de ploeg wat meer uit elkaar. Dat gaat wat meer uh, in de aanval. Daardoor speelt het iets meer, uh, minder uh, compact. En daardoor krijgt Ajax dus ook wat meer ruimte om tot een aanval te komen. Maar goed, echt grote kansen zijn er ook nog niet geweest in de tweede helft. Die nu zo'n negen uh, minuten oud is. Nu Sjeun aan de bal. En die stuit op Botteguin. Nu misschien kans op een counter voor Groningen. Nee hoor, dat duurt weer veel te lang. De bal gaat onmiddellijk weer terug richting de rechtsback Magnasco. Negen minuten gespeeld dus in de tweede helft Groningen Ajax. En Ajax leidt nog altijd met 1-0 door uh, dat verdwaalde afstandsschot laat ik het zo maar noemen, van Lasse Schöne. Ja, het is. Uh, ja, Wie wordt de kampioen, Jan? Heb je daar al een beetje? PSV. <laughs> ja, natuurlijk. Ja. <hoezo? laughs> uh, ja, nee, maar niet omdat ze 100 jaar bestaan, toch? Nee, nee, nee. Maar... Ik moet zeggen, we hebben de PSV moest altijd kampioen worden om Champions League te spelen, om die begroting te kunnen ja. halen. Op het moment dat je dat niet doet, hebben we een paar jaar geprobeerd om geforceerd kampioen te worden. Dat is niet gelukt. Ook vorig jaar nog en, uh, was het geforceerd kampioen worden. Niet meer ja. door de financiën, maar gewoon door het honderd jaar bestaan. En nu hebben ze gezegd, dat werkt niet. Laten we nu beginnen met de opbouw van een, van een nieuwe ploeg. Dat vind ik dat een ja. heel beslantige bedoeling. Heb jij die druk ook altijd gevoeld? Je moet kampioen worden in jouw periode. Ja, toen dat je dat directeur dat werd uh, vanaf 2006. Uh, ja, wat, wat belangrijk is. Als je bij PSV speelt, je je een hoge begroting. dan heb je er geld nodig om. Uh, van de Champions League ja. nodig. om de begroting sluiten te krijgen. Nou, dat, dat gebeurde in het dat niet. Dus we hebben toegezegd: luister, één keer in de drie jaar speel je Champions League, ook al omdat de regels veranderd zijn. Een aantal jaren geleden hadden we twee vaste deelnemers... en de derde moest maar één voorronde spelen tegen een makkelijke club. Nu is het voor de tweede, kijk naar PSV, al eigenlijk ondoenlijk... om die Champions League nog te halen. We hebben één deelnemer. Ja. Dat betekent dat je moet zeggen, één keer in de drie jaar speel je Champions League... En, dan moet je, en twee jaar speel je Europa League. Tel dat op, 5 miljoen, 5 miljoen van de Europa League... en 15 miljoen van de Champions League is 25 miljoen, gedeeld door 3. Je hebt 8 miljoen gemiddeld inkomen... Om, uh, om de sluiten te krijgen. Ze hebben het nu nog beter voor elkaar... door de verkoop van het, uh, van het stadion. Dat ze zeggen, we hebben de Europese inkomsten niet nodig... om de brood te sluiten te krijgen. En dat is natuurlijk helemaal een ideale situatie. Ja, ja maar ondertussen... Nou, we hebben we het straks nog wel even over. Ik ga eerst goedemiddag zeggen tegen Harry van Kemenade. Goedemiddag. Meneer van Kemenade, 35 jaar lang kantinebeheerder bij PSV... Hè? man van de hertgangen trainingcentrum. Ja. Ja, hoe is het met u? Ja, gaat wel, hè zit lekker te genieten in de tuin. Mooi, van een mooie weer, ja. Ja, ja, hier is het mooi weer, dus... Uh... En wat moeten we nog meer doen, hè? Een beetje uitrusten van de feestactiviteiten van gisteren. Ja. En van eergisteren, dus... Uh... Zeg wat u hebt heel, heel lang uh, in die keuken daar gestaan, op de hertgang? Ja, op de hertgang en vooral op het en... landschap. Ja, tuurlijk, ja. Zoals, en, en we zijn in... en... Wie zijn er allemaal langsgekomen aan grootheden, noemen ze een paar namen? Ja. Er zijn al er zoveel ik, dat ik al gelijk vergeten ben. Hè? <laughs> nou, Noem de eerste. Nee, er eens... zijn zo'n zo rij geluid En. Uh, nou, goede voetballers toevallig ook. En ze hebben namelijk met mijn minister ooit beginnen. En nou, dan van, ook van Ja, noem ze allemaal maar op. Want dat wordt zo'n grote lijst. Ja. En ik heb ze allemaal meegemaakt, ja. Ja, zeker. Wie, jaar. wie vond je nou de aardigste? Nou, de aardigste. Je moet ze allemaal aardig vinden, hè? want dan moet je. Gelijk, gelijkwaardig behandelen. Maar alle dieren zijn gelijk, maar één ja, is er toch en, gelijker dan de ander. Dan springen er wel eens uit die, die jou beter liggen. De een ja. de ander natuurlijk, hè. Noem eens een maar naam. Dat, de, zegt u? Noemen eens een naam. Ja. Oh, kom op. Wie was... Ja, van eerst, nou, van eerst, die mag dan toch wel voorop staan, vind ik. Ja? Aardig man. Een hele echte, echte, band mee. En uh, ja, die zal ons nooit vergeten. Net in of wat. Nee, nee, dat is een echt die klinkt er wel eigenlijk een beetje uit, ja. Ja, en... Als... Maar ja, de behoorlijke de... Luc Lu Lu Lu Lu Nellis... Oh ja, ja, ja Luc ja, Nellis. Tenminste... Ja, je kent er zoveel op nog, ja. en... Ik heb nog... Ja, mijn zoon heeft nog dikwijls contact met hem. Die wordt nog regelmatig gebeld en zo. En... Dus je, je blijft er altijd een beetje op de hoogte van alle situaties, hè? En wie was de gezelligste trainer? De gezelligste trainer dat was Aten Mos, hè? Waarom? Maar, dat was de gezelligste wens, de, de, de gezelligste trainer. Maar ja, daar hou je het ook niet lang vol, natuurlijk. Hè. <laughs> Jan Reker zit hier te lachen. Nee, nee, ja, ja, ja. Dat, weet, maar dat, weet, dat weet Jan ook wel. <laughs> ja, we hebben samen met Jan we hebben heel veel afgewinkeld. Vroeger al van de jeugd af. Hè, ja. Toen we nog op de welschap zaten. Hè, en daar hebben we toch wel ja, ergens een band, heel ja, het leven mee opgebouwd, eigenlijk. Hè. Ja. En dan beginnen het over Ben Gelder en over Kees maar over Harry Verraai. Nee, dan komen echt die Brabantse mensen, die komen dan tegen. En daar hadden we te doen. En dat, ja. Ja, daar ligt het toch buiten gewoon, hè? Zeker. Nou, meneer Van het leuk dat u het even wilde vertellen. Ga lekker terug naar uw tuin en de zon. Geniet van de nee, dag. Man, ik, ik zit er lekker in. Mooi. Ik zit lekker buiten. Samen met uw echtgenote Mies, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ons ons Mies. Ja. Ons Mies, zegt Jan. Ons mis, Jan, ja. <laughs> Dank u wel en een mooie dag. Ja, dank u wel. Harry, Jan, ja, is dat wat is nou het geheim van die? Is dat het familieidee wat hij nu ja, uitstraalt? Harry behandelt iedereen hetzelfde. Ze moeten allemaal netjes ja. zijn en de borst opruimen en uh, of ze nou van Nistelrooy heten, of, of, of, of jonge jongen, dat maakt allemaal niks uit. Discipline. En als nou gewoon uh, normaal netjes. doen, gewoon, ja, nee, die, gewoon normaal doen, gewoon ja. verzoen hebben en normaal doen. Ja. en dat, dat is Harry. En als je dat niet doet, dan reageert hij tegen iedereen hetzelfde. Narg. Ja, dat kan hier wel eens boos worden. Ja. Ik de vind de, het wel mooi met, ja. met, met Harry, want hij was eigenlijk... Uh, hij stond alleen achter de bar bij het bedrijfsvoetbal van Philips. Uh, ik had niet op welschap, toen heb ik hem gevraagd... of hij tussen de middag een lunch wilde maken uh, voor ja. de spelers van het Eerste... dat we over konden blijven. Ah, ja. Nou is Harry, daar smeer ik een paar broodjes... Ja. en dan laat ik ons misschien wel een, een bakje soep zetten, ja. maken. Maar Nu, nu doen ze ja. Ja. ja, Dat is de, inderdaad, een familie ja, familiebedrijf. Een eigen familiebedrijf. Dat wordt gewoon doorgegeven. Een hele fantastische nou. warme familie. Ja. Nou, hij heeft ook feest gevierd, natuurlijk ja. gisteren neem ik aan. Wat vind je van het huidige PSV? Heel talentvol. En, maar talentvol betekent dat ze nog niet uh, volwassen zijn en dat ze uh, zo maar even de sterren van de hemel zullen spelen. Maar. Uh, ik denk dat de sfeer heel goed is, de mentaliteit is goed... maar ze zullen best fouten maken en nog een paar klappertjes oplopen. Dat wel, daar is het nog te ondervaren voor. Ja. En, uh, met Schaars en Park heb je natuurlijk wel twee jongens... die het klappen van de zweep dus kennen. En dat wel de drager in de spelers zijn, daar mag je ook wel meer van verwachten. En uh, ik geniet uh, toch wel van een aantal spelers. Ook mooie verhalen met uh, Bakali, die... Uh, die kwam bij PSV met, met een heel moeilijk verhaal. Die komt uit Luik. en uh, De bond wilde eigenlijk geen toestemming geven... tot verder dan 100 kilometer van, uh, van Eindhoven af. Hij nou, was bij een jeugd voor hè? Ja, ja, ja. ja, hij was 11 ja, ja. of 12. 11, denk ik. En dan mag je hem niet halen. Totdat iemand zegt, uh, maar via de GPS is maar 98,5 kilometer. Lukt dat wel. Ja, maar die uh, op- en neerrijden is natuurlijk geen, geen, uh, ja. geen doen... Dus werd er een appartementje gehuurd... waar die vader, die uh, WHO was... die kwam met zijn zoon mee in Eindhoven... om zijn zoon te begeleiden en te helpen. Ja. En dan weet je ook, als je jongen bij, een ouder in, bij zijn ouders in huis woont... dat het goed is, dat de mentaliteit, mentaliteit uh, goed terechtkomt. De pestribune is het programma... waar u ook vragen, klachten en complimentjes uh, kwijt kunt... over programma's, kranten, media, mag niet uit. Deze week, uh, week vonden we deze boodschappen op het antwoordapparaat. Mm.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 Vanmiddag op Nederland 1, Maarten van Rossum. Op Nederland 2, Maarten van Rossum. Vanavond en de verdere week, Maarten van Rossum. Ik vraag me af wat die man nou echt toevoegt. Die quiz, dat is op zichzelf heel leuk. Maar Maarten van Rossum, die mag van mij. Is een lekkere pose met vakantie, want die heb ik nu wel genoeg gezien. Hallo meneer Van Brakel. Ik wil u even vertellen dat we naar standpunt NL zitten te luisteren op dit moment. Die vraagt dat Klimmen van den Berg in Frankrijk waarbij geld wordt ingezameld voor kanker... of dat de is aangetast als de directeur wegloopt met 160.000 euro... Maar er gaat nog veel, veel meer geld, linderings verloren, want ik heb nog nooit gehoord bij die actie of het toezicht is dat het geld echt naar onderzoek over het ontstaan van kanker gaat. Daar wordt helemaal geen aandacht aan gegeven en mensen fietsen een berghoog met z'n allen. Mensen zijn in Nederland echt de weg kwijt. Ik bel naar aanleiding van de sportuitzendingen van de NOS. Atletiek. Ik erger mij groen en geel waarom er nooit een prijsuitreiking wordt uitgezonden. Gelijk wordt er doorgeschakeld naar Hilversum. Ik vind dat de medailleuitreiking ook een onderdeel is van de sport. Ik hoop dat de NOS dan eens een keer daar meer aandacht aan besteedt. Ik zie dat alle televisieprogramma's uh, weer gaan beginnen. Paul Witteman en de wereld draait door. En eigenlijk gebeurt het altijd rond deze tijd in september. Maar nu zag ik dat er in januari ook allerlei nieuwe wijzigingen komen. Dan gaat de wereld door naar Nederland 1 en Lingo gaat geloof ik een nieuwe plek krijgen. Dan begint het seizoen dus opnieuw in januari. Waarom is dat eigenlijk? Het antwoordapparaat van de perstribune 035-677-6001. Het uh, nieuwe TV-seizoen, daar ging die laatste opmerking over. Daar gaan we even over praten met uh, Gerard Timmer van de publieke omroep. Goedemiddag Gerard. Goedemiddag. Wow. Uh, Gerard, uh, waarom begint dat seizoen in september? Is daar een aanwijsbare reden voor? Eigenlijk volgen wij ook een beetje het patroon van de kijker. Hè? Dus iedereen is terug van vakantie, je komt weer in een patroon... waarin televisie een belangrijke rol speelt. Uh, de dagen worden langer, mensen komen thuis van het werk... ze willen bijgepraat worden over de dingen die die dag gebeurd zijn. En eigenlijk kan je zeggen dat televisie in uh, de wintermaanden... of vanaf uh, september uh, tot en met het voorjaar een andere... maar vooral ook een belangrijkere rol speelt... in de, in de vrije tijdsbesteding van, uh, van de kijker... Ja. En dan, ga je, dan zet je daar dus ook eigenlijk je, je, je, je meeste programma's in. Ja, en ik begrijp het patroon van de kijk. Maar januari gaat de Wereldraad door, bijvoorbeeld naar Nederland 1. Dat is dan weer merkwaardig. Waarom verhuis je dan dat programma niet gelijk nu? Nou, dat staat er los van, hè. Want de Wereldraad door gaat gewoon door. En dat begint nu ook. Maar de reden waarom de Wereldraad door pas per januari van Nederland 3 naar Nederland 1 gaat... is omdat je natuurlijk ook tijd nodig hebt om een alternatief te ontwikkelen. En we gaan daar vanaf half, uh, sorry, vanaf januari om half acht Nederland drie dagelijks drama uitzenden. Hm. Ja, dat doe je niet overnight, uh, dat ontwikkel kun je niet overnight. Daar hebben we echt, uh, willen we een goede tijd voor nemen. En dat is de reden waarom we de wereldrijd door niet pas per september, hm. maar pas per januari naar Nederland één kunnen verhuizen. Oké, okay, begrijp ik. Maar dan de radio, daar verandert ook een heleboel uh, per, per morgen. En uh, ook per 1 januari weer. Ja, over het algemeen is radio, uh, en dat, dat, is, dat, dat doen we per televisie ook wel. we programmeren eigenlijk per kalenderjaar. Dus dat is uh, de reden, uh, ja, meer de techniek achter, het, achter mm. het programmeren. Dat je vooral per kalenderjaar de, de grootste veranderingen doorvoert. Als ik nu kijk bijvoorbeeld naar televisie, dan hebben wij dat, er zijn er een aantal grote veranderingen het komend jaar. Uh, bijvoorbeeld die verhuizing van de wereld draait door naar één, ja. maar ook... Het feit dat wij het maandagavond op Nederland 2 primetime... een documentaire gaan uitzenden. Het feit dat nieuws er een zevende editie bij krijgt op zondag. Dat zijn allemaal uh, ja, belangrijke veranderingen. Die doen we per kalenderjaar. Dus een, Dat heeft niet zozeer met het patroon dan van de kijker te maken... maar meer met ja, de afspraken die we met de omroepen maken door het jaar heen. Ja, En in januari moeten alle uh, radio tv onze uh, hun namen ook wijzigen... met de NPO ervoor. Is dat, uh, dat is definitief? Nee, dat, dat, we, hebben, we zijn nu begonnen met NPO.nl als eerste uh, uh, moment. En we hebben ook gezegd, uh, we volgen de weg van de geleidelijkheid ah, ja. en de zorgvuldigheid. Dus het moment waarop die naamswijziging gaat plaatsvinden, hebben we nog niet vastgesteld. Daar zullen we van moment op moment communiceren. Maar de start is er nu met NPO.nl als internetportal. En, en dan gaat dat zo geleidelijk aan dat het er ineens is. Nee, daar communiceren we goed over met de kijker. Die oh. verrassen we niet. Nee, oké. Okay. En welk programma kijk je zelf uh, naar uit? Nou, er is één programma uh, waar ik echt in het bijzonder naar uitkijk. Dat is de nieuwe wildernis. Dat is over de Oostvaardersplassen. Een drieluik wat we uh, in het nieuwe jaar gaan uitzenden. Mensen kennen waarschijnlijk wel die mooie Britse natuurseries. Uh, die we het afgelopen jaar Nederland 1 met veel succes en, en waardering hebben uitgezonden. Dit is voor het eerst zo'n vergelijkbare serie, maar dan over Nederland... over een gebied dat we eigenlijk helemaal niet zo goed kennen... met veel wild, ontzettende mooie plaatjes. En uh, dat zien we het komend jaar op Nederland ja. heen. Het ja. schijnt van een ongekende schoonheid te zijn. Ja, ja zeer. En, zeer. Ja. Nou, we zien eruit. Dank je uh, Gerard Timmer, directeur NPO. Goedemiddag. Goedemiddag, graag gedaan. Dag. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At Philip. Philip Koken Groningen Ajax. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Nog altijd leidt Ajax met 1-0. Door die goal van Schöne. De wedstrijd is wat meer open geworden. Nog wel van een heel matig niveau. En dan druk ik me nog heel voorzichtig uit. De paarsers komen niet aan aan beide kanten. Maar spannend blijft het wel. En vooral het uh, Groningen publiek kun je geen uh, beter plezier doen dan een spannende wedstrijd tegen Ajax. Want ze hebben nog altijd wel uh, kansen op de gelijkmaker. De grootste kans was voor Bottegien uit een corner. Die kopte heel hard in. Uh, de supporters stelden hem al. Maar Vermeer, de keeper van Ajax, ranselde de bal van de lijn. Dus hebben we nu nog uh, zo'n 22 minuten te gaan in deze wedstrijd. En leidt Ajax nog altijd. Maar heel benauwd met 1-0. Jan Reker, oud trainer van PSV. Voormalig directeur van Eindhoven, de voetbalclub PSV. Kom je nog ooit terug, denk je, in het betaald voetbal? Nee. Hooguit een keer als adviseur of voor een, voor een kortlopende periode om uh, een club door te lichten, om te adviseren, maar niet meer fulltime. En wat moet je dan doen? Nou, ik heb heel veel hobby's. Eén daarvan is, is mijn moestuintje, die even een hele en, uh, ja, dat, ik al 35 jaar heb. Mijn vader was groenteboerder, dus we hadden zelf een groentetuin thuis. En dat vind ik wel altijd fantastisch. En in deze tijd, als er de dispersieboontjes er zijn... dan is het om vijf uur plukken en om zes uur op tafel... dan zeg ik wel eens gek scheren, deze groeien nog op je bord. Zo ver zijn ze. Ja, maar ja, je moet ook schoffelen en, uh, en anders bijhouden. Elke begin ik uh, met een kopje koffie en tot bijten de krant... en dan ga ik een uurtje naar mijn tuin ja. Om een beetje te schoffelen en, uh, en te zaaien en bij te zetten. En dat doe je dus zeg je, al 35 jaar? Dat heb je van ja. je vader meegekregen? ja. Mee nu wat meer en wat uitgebreider. En uh, wij, nou begonnen met aspergebedden maken. Omdat ik volgend jaar mijn eigen asperges heb. En, uh, ja, ik, ik, heb, ik zit in het buitengebied. Dus de eerste jaar had ik niet zoveel opbrengst. Want de duiven en de vogels en de kleine haat, alles op. Maar ik heb het nou helemaal afgescherpt. Er zitten mooie netten over de hele tuin heen. En uh, die, uh, die kunnen er niet meer bij. Ik heb ook een stuk of 15 fruitbomen staan. Die mogen ze wel leeg eten. En dat doen ze dan ook. Want uh, fruit vind ik eigenlijk niet. Alleen. Uh, dat is voor de vogels. Ja. En uh, elke, elke keer naar PSV toch maar blijven gaan? Ik ga uh, Bijna de meeste wedstrijden ga ik naar PSV, ja. ja. Nou ja, je hebt al gezegd, uh, ze worden kampioen. Philip Cocu, goede trainer voor ze? Absoluut. Ja. Ja. Zou je hem ook aangesteld hebben onder jouw verantwoordelijkheid? Ik heb hem eerder gevraagd zelfs om, uh, om trainer ja. te worden. Maar hij heeft zijn carrière goed uitgestippeld. Was dat gezegd, uh, toen Koeman de trein naar Valencia allemaal? Uh, nee, dat ja, later. Dus, Hoe uh, de even Stevens wegging, ja. Oh, ja. ja, dat is ja. ja en zei: zegt hij, nee, ik, ik wil eerst zelfstandig in eigen elfval trainen... voordat ik hoofdtrainer word. Alsof. Jan, ik wens je een mooie zondag. Dank dat je hier wilde zijn en de verhalen wilde vertellen. Ja, graag gedaan. Het gaat je heel goed. Ik deed u nog even mee dat radiomaker Peter van Brugge... de Marconi Award 2013 wint. Zojuist gewonnen heeft hij... Uh, te horen gekregen in het Radio 2-programma De Hemelbestormers. Peter van Brugge, u weet dat de kro presentator die heeft vanochtend zijn laatste uitzending gemaakt... in het programma Weekend in Radio City. En daarmee zette hij op 65-jarige leeftijd een punt... achter zijn prachtige, glanzende carrière van ruim 30 jaar bij de Omroep. Dit was de perstribune van deze week. Veel plezier met onder andere Groningen-Ajax... bij de collega's van Langs de Lijn. Een mooie zondag.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 Hier, Kees. Nou, u hoort het. We zijn aan het werk rond Amsterdam. Omdat we een extra rijstrook aanleggen, is de A10 Oost tussen Amstel en Watergraafsmeer dit weekend afgesloten richting Zaanstad en Amersfoort. Zet ruim eens wat zachter, André. Fijn. U wordt omgeleid via de A2, A9 en A1. Kijk op anabeter.nl of download de app.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 mkb in dewolken.nl cloud computing waar ondernemers blij van worden dit is radio 1